When the thunder turns around see We'll be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 Si en als ik verloren ben, dan dan ben ik verloren. Als ik verloren ben, dan ben ik verloren. Als ik verloren ben, dan de dan ben ik verloren. Als ik verloren ben, Als ik Dat heb mijn vader. pido que si me muero you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 Het is mijn dag. Stel maar aan, nee. mijn echt niet, serieus niet. dag is. Wel. Nee, je chillers. Het is echt mijn dag. Niet. Serieus, serieus Het is echt mijn dag. Wel. Nee, Het is mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama Echt heersk je.